9, straks meer. O, 0, 0, 0, 0, 0. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. De tientallen scholieren van het Amsterdamse Calvijn College... moeten een deel van hun schoolexamen inhalen... voordat de uitslag van hun eindexamen kan worden vastgesteld. Volgens het ministerie van Onderwijs blijkt het onderzoek van de inspectie... dat ze één of meerdere toetsen van het schoolexamen niet hebben gemaakt... Boris Johnson heeft opnieuw de meeste stemmen gekregen... om Theresa May op te volgen als partijleider van de Britse Conservatieven... en daarmee als premier. De oud-minister van Buitenlandse Zaken kreeg 126 stemmen... van zijn collega-parlementariërs. Dat zijn er twaalf meer dan vorige week. Er zijn nu nog vijf kandidaten. Oud-Brexit-minister Dominic Raab eindigde op de laatste plek en viel af. De derde en eventueel vierde stemronde zijn morgen en overmorgen. Uiteindelijk blijven twee kandidaten over...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 Van Zandvoort. Welkom dames en heren bij 1 op 1 op ZFM Zandvoort. Ik hoop dat u uh, mijn stem nog niet uh, zat bent. Uh, aangezien u de afgelopen twee uur ook al naar mijn stem heeft moeten luisteren in Zandvoort aan het woord. Maar ik kan u beloven, dit wordt een heel leuk programma. Dit is namelijk met uh, een belangrijke gast uit Zandvoort. Namelijk... Um,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 Zeg we hebben ook wel eens wat rechtser gestemd. en dat is dan D66. Dus dat, dat is dan ja, een okay. beetje waar het. Waar dus is het, het midden ja. naar links. Ja, <laughs> dat, is, uh, ja, ja. Dat, uh, dat snap ik. Ja. Um, in de antwoorden die uh, Ik heb, beste luisteraars. Ik heb net zoals vorige keer. gewoon een lijst met vragen uh, gestuurd naar Martijn. Uh, die hij heel netjes gewoon uh, geantwoord heeft. Um, in je antwoorden uh, in de vragen die ik je opstuurde. gaf je aan uh, dat je ouders. Uh, oh ja, dat heb ik al gezegd. Dat uh, heb je al net gezegd. Um,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 En nou, wat ik net al noemde, die bijeenkomst in Zandvoort uh, voor geïnteresseerde uh, kiezers, zeg maar. Ja. Nou, dat kwam daarna. Dus eigenlijk zegt ze: even, nou, ga gewoon eens een keer kijken. En, ja, zo is en, het al, eigenlijk. Het, het balletje gaat rollen. Van, het uh, gaat vanzelf door. Ja. Oké. Okay, uh, uh, nou ja, goede maatschappijleraar. Uh, en. Goede maatschappijleraar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 En het burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. En het burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug met Martijn Hendricks.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 Waar je nu op uit bent gekomen? Waar, waar ik nu op uit ben gekomen, natuurlijk. Ja. Uh, maar vooral. Uh, ja, vroeger toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde. en ging altijd met z'n vier op vakantie. met mijn zusje erbij. Mm -hmm. En ja, dus de muziek die in mij opkomt. is ook de muziek die we toen. Uh, toen draaiden. Toen luisterden. Dus eigenlijk. Uh,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 ik interessant voor blijven wonen. Uh, Oké, okay. en wat was je basisschool? De Mariaschool. De Mariaschool. Ja. Dat, uh, uh, en ben je daar later, de middelbare school, waar was dat? Dat was in Haarlem op het TCL.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 Daar ja, kwam ik toen niet doorheen, dus nee, ben ik zo. toch maar... Eerst begonnen met deel 1 en toen... Uh, toen... Snap ja. ik. Dat, uh, ja, de film is wel echt helemaal teruggesnoeid... ten uh, ja, opzichte van het boek. En natuurlijk. ook de punten waar echt veranderd. Ja, dus dat, nou, uh... wat, er, wat ik daar mooi aan vind, is wel eigenlijk de hele... Ja, het is compleet verzonnen eigenlijk, de hele wereld. Mm -hmm. en ik vind het toch wel ontzettend knap dat je zo'n... Uh... Zo'n ja. wereld eigenlijk vanaf, vanaf je schetsboek weten je voorzien... en daar, en daar, van, alles daar uit. van alles uit weet te halen. En compleet met geschiedenis en mythologie en talen mm -hmm. en alles wat die... Uh, en heeft het ook iets had. te maken met, met, met, met uh, uh, het duidelijke verhaal? Want het zit in beide series natuurlijk extreem ja. uh, van goed en, en, en, en slecht. Zwart en wit. Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Dat weet je ik ben niet. Geen, uh, also, ik, ik, ik lees vrij vaak. Ik lees altijd, altijd voordat ik ga slapen. En ik, mm -hmm. maak, ik lees geen... Uh,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 en heb je dan alleen over Nederlandse biografieën Of ook bijvoorbeeld Amerikaanse, zoals uh, uh, het? Bill Clinton heeft een biografie geschreven? Ja, en uh, uh, ja, nou Bill Clinton. Onder dat, uh, ja. En Burke volgens mij nu toch N nog ook? niet. Oh, nog niet, nee, nee. hij is er mee bezig. Hij is er wel mee bezig. Ja, dat, uh, <laughs> ja. ja. Nee, maar die, uh, die zou ik zeker lezen. Lezen, de ja. ja. Uh, Oké, okay, dan. Uh, ja, wat daar zo... natuurlijk leuk aan is, is dat je. je vo ik volg natuurlijk al vrij lang best wel goed het nieuws. En ik, je kent dus alles vanaf de achtergrond wel.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 Het is natuurlijk wel een scherpe vorm van het ik hou, wel, ik hou wel van het scherpe, ja. ja. Nou, dat zei ik net zelf al. Ik hou zelf wel van het aangaan van die discussie. Ik vind het ook wel leuk als andere mensen dat uh, ook doen. doen ja. Een beetje het omverschoppen van heilige huisjes. Dat, uh... Uh, is dat bij Joep van Treck de laatste tijd wel iets minder natuurlijk. Mm -hmm. Hij is wat milder geworden. Is... Nou, milder geworden en het is een beetje hetzelfde verhaal. Nou, ja. uh, maar wat hij toch elke keer wel inslaagt... om dat toch op een leuke manier te vertellen. Dus ik ga nog steeds eigenlijk wel elk jaar...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 Hij is zelf hartstikke rijk. Ja. Uh, hoort helemaal niet meer bij die linkse. Uh, nee, dus ook, dan zou je ook de vraag kunnen stellen: maak je nou VVD's belachelijk of maakt hij een beetje die gordel? zoals je belachelijk? Ja, ja, nou goed, ja dat, en... is, dat, dat is. Uh, nou ja, heel leuk. Bij Museas gaf jij op dat je uh, uh, vooral uh, musea's. Uh,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 Ook toen ik vroeger met mijn ouders op vakantie ging, kregen alles, alles altijd van die reisschetsen mee. Ja. En dan begin ik ook gewoon netjes bij het begin, waar, waar, waar ze de geschiedenis van, de, van die streek uh, schetsen. En bij de, mm -hmm. Ja, dat vind ik dan wel leuk, omdat ik ja. uh, in het echte vind. Ja. Dat, uh... Trouwens, bij de, bij de boeken trouwens, had ik misschien ook al uh, boeken van Dan Brown. Die ja, er, die had je ook natuurlijk nog kunnen. Da uh, Vinci Code ook, en ook best zo. Ja. En die, ja, dat vind ja. ik ook wel leuk, omdat het juist ja, een beetje die... Die cultuur te zien. Ja, ja, en geschiedenis ja, en wel een andere kijk op de geschiedenisboek ja. heel eerlijk zeggen. En is natuurlijk een hele gefantaseerde kijk ja. daarop. Maar, maar goed wel het, het uh, leuk spannende. Ja, ja, nee snap ik. Dat, uh, het enige wat ik van Dan Brown jammer vind, is dat die de details kloppen, niet in zijn boeken. Uh, je bent niet, namelijk niet van de ene kathedraal in Rome... zomaar als je een steeg uitloopt bij de andere kathedraal. Nee. Dat is een heel ja. end. Ja? <laughs> maar goed, ja. dat, maakt, dat is gewoon een specifiek ja. iets... wat mij soms stort met het lezen. Maar verder uh, vind ik het ook spannende verhalen, moet ik eerlijk zeggen. Uh, nou, maar bij de musea hebben we het dat opsnaar van die geschiedenis. Dat heb ik altijd al, wel al gehad. gehad ja. Ik weet dat...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 Nou, ook uh, Archeon in de Romeinse tijd heb ik ook mijn, mijn spreekbeurt overgehouden op de basisschool. En uh, ik vond ja. dat allemaal wel leuk. Ja. En zo ben ik op een gegeven moment een beetje verder gerold in nou, wat de actuelere geschiedenis uh, mm -hmm. 19e eeuw 20e eeuw. nou dan rol je op een gegeven moment een beetje die politieke interesse in. Ja. Um, maar ik heb de hele, hele tijd overwogen of ik iets met geschiedenis wilde doen. Noem, ja. En ik heb ook overwogen of ik iets met ICT wilde doen. Dus dat, oh. <laughs> dat, Weer heel dat, heel dat waren een beetje, toen ik de uh, vervolgopleiding uh, moest kiezen, waren dat een beetje de...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 een hele groep eigenlijk die daar tegelijk begonnen was mm -hmm. bij, bij BMC. En dat je op vrijdag allemaal training En op ja, maandag tot en met donderdag zitten we dan in principe gewoon op opdacht. Op, oh zo, ja bij de gemeente. Dus het eigenlijk, het ja, is meer een eerste baan dan... Uh... Dan, oh, ja. dat, uh, uh, dan uh, zijn we inmiddels alweer aangekomen bij een volgend nummer. Uh, en jij gaf uh, aan uh, Dr. Randers P. Uh, dat is weer zo'n nummer waar ik dan van zeg... Hoe ken jij dit? Want bro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 Een beetje, beetje zwarte humor die erin zit, daar hou daar ik Daar hou je van. Dat, nou, dan krijgen we hier uh, Dokter Anders P. met Trojka.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 het maar wezen? Nee, want ego speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, zon je niet, zij heeft een mooie al, zodat de geus en op de kleine pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig deed. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh, wat zijn wij heden blij.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 Doe het zelf met laalde schaar Is dat nu niet wonderbaar? Twee half om en één tartaar Een liefdadigheidsbazaar Hulde aan het gouden paar Doei woesepen staat gedaan Moeder is de koffie klaar Kijk er loopt een adelaar Is hier ook een abattoir? Pas die daar een Blinkgebouwde biedunner, leef onze goede tijd.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 Achteraf weten we natuurlijk dat het heel goed is geweest dat Groot-Brittannië die strijd heeft uh, voorgezet. Mm -hmm. Maar als je die film kijkt, dan zie je eigenlijk het. word je ook een beetje meegenomen waar men in die tijd voor stond. En dan zie je dat. Ja, ja die Duitsers die waren zo snel door Frankrijk in dat was echt. niemand heel, kon dat bijhouden. En Elk uur was het slechter dan wat ze hadden, ooit hadden verwacht. Mm -hmm. En ondertussen was de Verenigde Staten was, uh, alleen maar heel erg neutraal. De ja. Sovjet-Unie had een, een bondgenootschap uh, met, uh, met Nazi-Duitsland en de Italianen natuurlijk ook. Mm -hmm.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 wat dat mij wel zegt... is dat we niet... Um, als je een geschiedenisboek leest... dan wordt de geschiedenis een beetje gezegd... dat het eigenlijk logische processen zijn. Dat ik, is niet altijd dit, zo. De wereld is nu zoals die is en dat is eigenlijk een heel logisch proces. Want mm -hmm. langzaam gaat het die kant op. En door de industriële revolutie ja, alles gaat een bepaalde kant op. Ja. En wat eigenlijk deze film laat zien... en wat de geschiedenis laat zien van deze periode... is eigenlijk zo'n individu als Winston Churchill... gelegelijk echt een enorme invloed had als Meld. persoon, als individu, op hoe de...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 Zijn ministerschap is een paar keer geflopt... en hij is gewisseld van partijen. Com complete mislukking eigenlijk. Mm -hmm. in de hele politieke carrière. Maar op deze ene plek in de geschiedenis was hij wel uh, op de, op de juiste verkeken. plek. Ja. Dat, uh, en dan Lincoln? Uh, ja, Eigenlijk ook weer een een belangrijke periode. De Amerikaanse uh, burgeroorlog. Mm -hmm. En uh, ook weer niet... De, het, uh, het laat ook weer, net zoals Darkus, nou we eigenlijk niet het slagveld zelf zien. Maar de politieke de, de proces. De politiek uh, erachter. Mm -hmm. En...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 Ja, Zag je het je ook bedoel? Ah, in het in het laatste seizoen zie je ook dat zij die serie draait, mm -hmm. draagt, en ja. dat hij in het begin uh, ineens al verleden is. Ja. Dus eigenlijk is dat toch wat jij schetst? Maar um, ja, je merkt dat hele serie eigenlijk draait om die hoofdrol. Oh, ja, ja, ja, ja, dat snap ik. Uh. Uh, um, uh, goed, dan uh, gaan we even naar het laatste van de uh, uh, gewone, persoonlijke uh, uh, dingen voordat we echt over de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 Dus daar heb ik niet hele actieve herinneringen bij. Ik denk dat je ouders um, gewoon dachten. Ik denk dat ze het een goed idee vonden en ook een le leuke vrije zaterdagmiddag hadden, misschien. Mm -hmm. um, ja, en dat vond ik eigenlijk altijd leuk en ik ging daar met plezier naartoe. En ook uh, later als Welp en als Scout en als uh, Explorer. Eigenlijk altijd met plezier naartoe en uh, nog steeds. Ja. En uh, oh ja, op een gegeven moment word je dan uh, begeleider en ik ben de hele tijd de penningmeester geweest bij de, bij de vereniging. Ja. Ja. Ja, ja. En dat is eigenlijk... <laughs> ja wat trek je daarin opgezet is dat. Ja,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 Maar ja, na twee jaar had hij toch zoiets van... nee, het, ja. dat is toch niet mijn ding. Dat, uh, maar ik moet heel eerlijk zeggen... ik vind de vereniging heel open. Dat uh, hier bedoel ik. Okay, nou. Als ouders ja. zijn... Fijn ik. om het uh, te horen. Ja, ja. Dat, uh, als Doe ouders van buitenaf... Dan? Ja. dan word je wel ja. meteen open ontvangen. Dus dat vond ik wel heel fijn. Uh, dat, uh, uh, uh, dat je door bent gegaan met... hoe uh, heet uh, met de scouting... Um, Komt dat ook omdat je vindt dat de waarden die aangeleerd worden aan kinderen belangrijk zijn? Of denk je daar niet op die dat manier over na? Ik heb nooit echt bewust een reden geest. Ik ga vanuit, als ik naga denk over die waarden, en we hebben natuurlijk wel de belofte en dat soort dingen, dat, mm -hmm. dan geloof ik dat wel, maar ik geloof niet dat dat nou echt een reden is. Een reden is, nee. nee. Dat, uh... is, ik ben er altijd meer bij van ik vond het gewoon leuk. En dan ja. uh, is het ook gewoon je vriendengroep, en dan, uh, dan blijft het ook wat makkelijker om daar te bij Ja, dat. Uh...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 ja, ik zei in het begin al van eigenlijk heb ik vooral nummers gekozen die zijn blijven hangen, omdat ik die ooit bij mijn ouders heb geluisterd. Ja. En dit is uh, een van die nummers die daar een beetje in naar voren kwam. En die ook wel het beeld schet, wat je zelf al zei. Eigenlijk dat mijn ouders wel wat linkser zijn, uh, mm -hmm. En dat ik het juist wel leuk vind om, uh, om, om die ja, daar een beetje tegen in te gaan. Mm -hmm. uh,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 ja, zelfs toen hij nog een kanker, een kanker had. Zelfs toen ja. hij eigenlijk, eigenlijk niet meer kon. Eigenlijk net een raadsdebat uh, te lang is doorgegaan. Maar ja. Ja. juist daar. Dus dat is een heel aansprekend verhaal. Dat, uh, ja. En dat ik, was... ja, wat mij wel aanspreekt daarin is die, die doorzettings. Uh, ja. Is het ook omdat hij heel erg boven de partijen stond als burgemeester? Gewoon echt een leider ja. was en eigenlijk de politiek...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 Goed, ik voel me niet heel erg geroepen om nou P. van Zaart te zeggen. Nee, dat nee. Ik. <laughs> ik denk wel dat hij een, een erfenis heeft geërfd. destijds van. van, van minister Vogelaar, was het Ja, dan, klopt. Dan, ik. Die. Ja, die, het, die was had wel een complete hele... puinhoop die hij toch enigszins heeft. Dat, uh, ja, maar dat goed, hij is maar heel kort. Staat. Hij was heel kort geweest. En daarna is hij natuurlijk naar Amsterdam vertrokken. Ja. Uh, uh, uh, afgezien van Eberhard. Uh, heb je natuurlijk. een uh, uh, paar mensen als voorbeelden genoemd. die.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 Het is dan een rol van onze fractie in de Tweede Kamer om dat VVD-gezicht te handhaven. En, en dan zou iets meer te de, maken. Iets en meer en de... Zij zijn. Klaas Dijkhoff is degene die.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 Wanna